the ball.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 Ach, staat ook al op uh, die soundtrack van uh, die, die uh, nieuwe film Once Upon a Time in, uh, in Hollywood. Ik uh, denk dat ik uh, over een paar maanden dat ik dan onder andere heel de soundtrack uh, heb gedraaid. Want ik doe het volgende uur en het uur daarop doe ik er gewoon nog eentje. Dit waren de, de Butchinen Brothers en Son of Loving Man daarvoor uh, Michael Kiwanuka. En You Ain't the Problem. Hey, dit, kennen we, dit kennen we, dit komt bekend voor. Er is nieuws namelijk. Er is nieuws. Over Harry. films, hè. Maar de soundtrack ook van uh, John Williams. John Williams. Ja, het gaat om uh, de originele kast van uh, Harry Potter. Die keert namelijk terug voor twee nieuwe films. Die geruchten gaan, uh, in ieder geval. Blijft goed nieuws aan te komen voor uh, alle liefhebbers van de Harry Potter filmreeks. Maar bij de achtste film, The Deathly Hallows Part 2. Ik heb in 2011 het laatste deel uh, gemaakt, maar het lijkt er nu sterk op dat de filmreeks toch terugkeert op het witte doek. Zeker na een mysterieuze tweet van schrijfster J.K. Rowling. Het zou gaan om een verfilming van de Broadway-show... Harry Potter and the Cursed Child. Dit stuk verhaalt over Elvis Potter en Scorpius Malfoy. Dat zijn de kinderen van Harry en Draco. En we staan uit twee delen. Volgens de Amerikaanse filmwebsite We Got Discovered... kruipen Daniel Radcliffe, Rapid Grint en Emma Watson... worden twee films weer in de huid van Harry, Ron en Hermione. Ik ben altijd heel benieuwd dan... Want haalt zo'n film dan nog, zo'n zo legendarische filmreeks... ...haalt hij nog het niveau dat het dan jaren geleden heeft gehad. Hè? Dat was ook met Pirates of the Caribbean. En Dat kwam uh, twee uh, jaar geleden, kwam er ook jaren later... ...of ja, in ieder geval twee jaar geleden, kwam er, na zes jaar, kwam er een, uh, een deel vijf. Maar die, ja, die deed het wel goed. Hè? Die was heel succesvol qua omzet en zo. Maar Echt, de film zelf was niet zo heel sterk is dus ook met bands die het bijvoorbeeld heel lang niet hebben gedaan. Die dan weer bij elkaar komen of dan weer een nieuwe album maken. Allemaal niet zo heel erg. Maar goed. Warner Bros, de filmmaatschappij van de filmreeks. Die, de filmmaatschappij achter de filmreeks. Die zou de rechten van het theaterstuk hebben gekocht. Het logo is inmiddels ook aangepast. En dat zou volgens diverse fans die stellen dat het beeldmerk nu meer een stuk filmies is. Op een nieuw bioscoopavontuur wijzen. Ik ben benieuwd. Je hebt natuurlijk ook nog uh, die Fantastic Beasts. Oh, nou gaan we in één keer. Uh, oh. zit in één keer op de uh, train to Hogwarts. Maar je hebt inderdaad uh, ook nog uh, natuurlijk die. Uh, die Wacht, ik doe het even zo. Je hebt natuurlijk ook nog die uh, Fantastic Beasts. Dat, is, uh, dat gaat dan weer uh, over. Uh, ja, het hele het verhaal voor uh, Harry Potters komst, uh, inderdaad. Dus ook met die, met die Grindelwald en zo, maar goed. Uh, we wachten gerustig we wachten af en uh, mocht het zo zijn, dan kunnen we straks weer heel heerlijk Harry Potter gaan kijken. He, Harry Potter Bing -watchen. Maar uh, dit, uh, dit lijkt me nou, best wel uh, leuk nieuws. Ik ben, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ja, ik heb ze allemaal gezien, dus uh, ik ga deze, als, als mocht het zo zijn, dan ga ik ze sowieso kijken. Goed, een, een weekendplaat. is even kijken. Ja, deze die kwam binnen, dat is leuk. Want de, dit is exact 30 jaar geleden. 30 jaar geleden. Alle mensen die, die, die, die dit nou horen, de, de beats van dit nummer, die denken, is het alweer 30 jaar geleden? Die voelen zich nou in één keer heel oud. Ja, maar dat klopt. 1989 was het. Toen werd dit een nummer 1 het Technotronic en Pump Up The Jam.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 Thump in, and the jam is pumping Look ahead, the crowd jump jumping. Pump it up a little more Get the party going on the dance floor See, cause that's where the party's at And you'll find out if you do that Tell. heaven from hell blue skies from pain can you tell a green Pink Floyd, I wish you were here. Daarvoor ja, uh, Technotronic en Pam, up we, the jam! Wow wow wow wow wie wow. kijk, wie, dit is een weekend, wacht dus weer, weer, weer, bericht! Ja, dat is, is wel een mooi liedje, het blijft, blijft een mooi liedje. Uh, Sid Barrett, het was eigenlijk een, een, een tribute to, uh, to Sid Barrett. Uh, daar ging het, ging het nummer eigenlijk over. Uh, Pink Sid Barrett die heeft uh, ooit nog eens uh, heel uh, laat in de 60's uh, ook zeg maar nog in, uh, in, in Pink Floyd gezeten. Maar ja, hij werd uh, uit de band werd hij, uh, gezet, want ja, hij werkte niet heel goed mee. En, um nou, ze hadden er eigenlijk wel een beetje spijt van. Die, uh, die David Gilmour en uh, Roger Waters. En uh, daar, daar gaat het liedje over. Wish You Were Here. Ze hadden er eigenlijk een beetje spijt van dat ze hem, uh, de band uh, hadden uitgezet. Volgens mij is het ook niet heel, meer, heel goed meer afgelopen met die, uh, met die Sid Barrett. Uh, er is ook nog een uh, documentaire over verschenen over heel het verhaal. The Story of Wish You Were Here. Maar het blijft een uh, prachtig liedje. En ik had vorige week had ik een uh, andere Brick in the Wall uh, gedraaid. En ik had er eigenlijk, eigenlijk een beetje spijt van. Uh, want je hoort eigenlijk altijd Pink Floyd op de radio met alleen maar... Die één hit, een andere break in the wall. Nou, ik dacht van: dan doe ik nou gewoon Wish You Were Here. Roger Waters, hij is vandaag jarig. Um, uh, hij is alweer 76, is hij uh, inmiddels. Het was trouwens niet de man die op vocaal hoorde. Dat was David Gilmour. Maar hij schreef wel alles voor dat album Wish You Were Here. Waar ook Shiny on Your Crazy Diamond op staat. Prachtig liedje blijft het: Pink Floyd en Wish You Were Here. Ja, het weekend wacht ze weerbericht. Komende nacht trekken bijen over het land. Geleidelijk zijn er minder bijen en steeds meer droge perioden. Vooral de kustgebieden en het zuidoosten maken nog kans op enkele bijen. En naast wolkenvelden zijn er ook opklaringen. En nou, lokaal kan een, een, beetje, een beetje mist ontstaan. Temperatuur daalt naar 8 tot 12 graden. Morgen, dan is het, is het herfstachtig weer. Aan het begin van de ochtend komen in de kustprovincies enkele buien voor. Maar later in de ochtend en in de nacht uh, zullen ook in het binnenland uh, buien ontstaan. Buien duren meestal niet zo heel lang. Maar uiteindelijk kan het uh, wel behoorlijk regenen. En ook onweer en hagel is mogelijk. Ja, het wordt weer kouder. Hè? Tijdens de droge periode kan de zon schijnen. Het wordt 17 à 18 graden. Met wat zon uh, kan het in het binnenland 19 uh, graden worden. Nou, zondag dan. Zondag is het iets frisser dan normaal. Met nou, een temperatuur over 16, 17 graden. En opnieuw hebben we een mix van stapelwolken en zon. Trekken ook enkele buien over het land. Maar deze zijn wel minder talrijk dan op zaterdag en ook niet zo heel fel. Noordwestenwind is matig en aan de kust vrij krachtig. Wow, wow, wow, Tot zover het weekendwachten. Wow, dus. weer, wow, weer, weer weer. Kijk, wie ma, ma, Dit is het weekend. Wacht dus weer, weer, weer, weer bericht. Ja, en mocht jij nou een heel fijn liedje hebben, vraag hem dan aan. Hè. Jouw vrijdagavond, jouw weekendplaat 01354-1344 op facebook.com slash smadeloog. Zullen we even disco? We? Even disco Back to the 70s, a taste of honey is dit. Boogie woogie joege. Het houdt niet op! <laughs> Liedje ja. kunnen we je nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven Mamboe number five Lijkt me prima plaat ook Maarten Maarten van den Hout Maarten van den Hout, Hout Tilburg. Maarten die er maar geen genoeg kan krijgen van het getal pi Pi Pi zo'n goede gozer die, die Maarten Het houdt niet op Grande spektakel op Zo kan Het programma wel vol? En uh, Bad Guy, nog steeds een goed liedje. Tees van hier daarvoor. En de Boogie Woogie Oogie. Ja, wat uh, onmerkelijk nieuws. Want er zijn weer rare dingen gebeurd de uh, afgelopen week. Ja, als je deze week... Week 37 leven we inmiddels, volgens mij Als je deze in uh, één zin zou moeten omschrijven. Ik denk dat het dan zou worden... De baard. De baard van Willem-Alexander. Die krijgt uh, namelijk voorlopig nog, uh, nog geen baard uh, op munten en zegels. Die, uh, die willen we, Alexander. Uh, de beeldenis van koning Willem-Alexander op munten en postregels wordt voorlopig nog niet uh, van zijn nieuwe baard voorzien. Zowel het ministerie van Financiën als PostNL ziet momenteel geen reden om de nu gebruikte baardloze afbeelding aan te passen. De eerste munt waarbij dit mogelijk wel gebeurt is een herdenkingsmunt die in 2020 uitkomt vanwege 75 jaar bevrijding. Deze speciale munt die moet nog worden ontworpen. De kunstenaar die mag zelf besluiten of hij Willem-Alexander met of zonder baard gaat afbeelden zo meldt een woordvoerder van het ministerie van Financiën. En uh, ja, twee andere herdenkingsmunten die dit jaar nog uitkomen, die zijn al wel uh, ontworpen. Voordat uh, Willem-Alexander afgelopen weekend met zijn baard op een uh, officiële gelegenheid verscheen. Deze munten die worden uitgegeven vanwege de 75e verjaardag van uh, operatie Market Garden. komende maand is dat en uh, te ere van uh, sporticoon Jaap Eden in uh, december. De procedure voor het ontwerpen van de herdenkingsmunten voor uh, 2020 is onlangs in gang gezet. Oh ja, en dit. Uh, ja, het is eigenlijk jammer dat ik hier nou geen geluid van heb. Maar. Een haan. Een haan mag uh, ondanks klachten blijven kraaien. Van de Franse rechtbank. Ik had, ik had zo graag gewild dat ik nou wat gekraaien. Paraat had. Maar helaas. Ja. Een haan, een haan in, het, uh, in het Franse. Rochefort, Die mag uh, blijven kraaien. Dit is nieuws uh, blijkbaar. Ja, zo heeft een, een Franse rechtbank uh, de afgelopen donderdag besloten. Eigenaar Corinne Vesson... V nee, nee, dat is geen Frans. Vesson? Ik heb geen idee. Werd uh, door haar buren aangeklaagd omdat zij van uh, mening waren dat de vierjarige Maurice... veel uh, geluidsoverlast veroorzaakte. De buren, een uh, gepensioneerd echtpaar dat uh, doorgaans in de stad woont... ...hebben een vakantiewoning naast het uh, huis van Vesson... En uh, zij vinden dat De Haan te vroeg en te vaak te horen is. Uh, en uh, even, kijken, Le Mondo, uh, even kijken, Le Monde, die belt op basis van uh, verdediging, dat het de buren niet is gelukt om uh, de overlast te bewijzen. De rechtbank heeft niet alleen de klacht afgewezen, maar de eis was ook opgedragen een schadevergoeding te betalen. Het gaat uh, volgens de Franse krant om 1000 euro. En, uh, oh ja. Is dus misschien nog wel uh, de alleropmerkelijkste van uh, afgelopen week. Want ja, overal ligt poep en plas. Maar ze zijn wel veilig voor orkaan Dorian. Het gaat om een, uh, een vrouw. Zij heeft, uh, 100, of zij, oh, zij heeft 97 honden opgevangen in, uh, in haar eigen huis. tijdens uh, de orkaan in uh, de Bahamas. Dan vraag je je natuurlijk af. Nou. 97 zwerfhonden die Bahamaan Chella Phillips in huis nam, omdat ze het tegen het natuurgeweld te beschermen. Uh, 79 van de 97 honden die zaten in haar woonkamer, dat schrijft ze op Facebook en ze zijn allemaal doodsbang. Nou, met de airconditioning en muziek probeerde Phillips de dieren rustig te houden, maar het water ja, kwam inmiddels door de muren en de stroom was ook inmiddels uitgevallen. Alle honden die konden wel goed met haar opschieten, liet ze weten. En uh, hoewel Philips tientallen honden uh, heeft gered, voelt ze toch spijt over het feit dat er nog zoveel zijn die ze niet heeft kunnen opvangen. Orkaan uh, doien, dat was... Uh... Ja, die kwam afgelopen week daar in de buurt, bij die, die mevrouw. Een van de krachtigste orkanen ooit gemeten. Ook van de superstorm, die hing ruim 36 uur lang boven Grand Bahama, het hoofdeiland van de Bahama's, en veroorzaakte daar veel schade. Inmiddels is de storm wat afgezakt en, en noordwaarts getrokken naar Verenigde Staten, waar hij naar verwachting langs de kust zal scheren. Meer dan een miljoen mensen in de staten Florida, Georgia en South Carolina die zijn gedwongen geëvacueerd. Ja, nou, maar het is wel. Ondanks hè, dat het een beetje opmerkelijk is. toch wel even een applaus voor, uh, voor deze mevrouw. Dus ja. ja. Wel uh, 97 honden gered. Ja. Um, even kijken, ja. Welke platen wil jij absoluut horen? Waar heb je zin in? Ik zou zeggen, laat het, uh, laat het gewoon weten. Um, dat is. 013 nog steeds. Ja, 013 54, 1, 3, 4, 4. Of via de Facebook.com. Facebook.com slash Matendog. Even dit muziekje voorpraten. Het uh, volgende uur, dan hebben we natuurlijk ook weer de reportage uh, van de Platenzaak. En ja, natuurlijk, uh, dit decennium loopt op zijn einde. Dus straks, het volgende uur, ik denk, ja, een klein uurtje. Dan hebben we weer een van de allerbeste liedjes van uh, de 10 jaar. Naar mijn mening dan. Hè. Het is ongeveer uh, om en nabij. Beste liedjes van de afgelopen tien jaar. Die uh, zijn we aan het verzamelen. En uh, pff, oh, er zit, zit, zit weer een goeie tussen. Er zit weer een goeie tussen. The Beatles en Oh Darling. Het kwam van een van hun allerbeste platen, Abbey Road. Nog heel even, dan is het exact 50 jaar oud. En dan komt er ook zo'n reissue uit met allemaal extra takes en bootlegs en remixen. Noem het allemaal maar op. Later deze maand gaat het uitkomen. En ja, het is even tijd voor een Beatles-feitje. Want dit nummer, Oh Darling, ja, het staat helemaal vol goede nummers. Dat, dat album is niet normaal. Come Together, Something, uh, Octopus's Garden noem ik het dan even ook. Uh, I Want You, uh, She's So Heavy. Here Comes the song. staat er, staat er ook op. Um, even kijken. Golden Slumbers, Scary That Wait. Nou, het staat vol goede liedjes. Maar ook deze dus. Oh Darling. Eigenlijk een, een blue uit Soul een Beetje s achtig uh, doet het aan. Uh, Paul McCartney natuurlijk op vocale. En um, hij uh, heeft best een tijdje mee gestoeid met dit nummer. Het was uh, april, juli 1969. Die tijd ongeveer dat uh, de opname van Happy uh, Road uh, plaatsvond. En uh, er is een Beatles onderzoeker. Ja, er zijn er wel meer. Maar in dit bijzonder, Ian MacDonald. Uh, heeft niks te maken met die, uh, met die voedselketen. Ian MacDonald, hij uh, opdracht in zijn uh, standaardwerk Revolution in the Head. Dat... Uh, ja, McCartney geïnspireerd zou zijn door het album Cruisin' with Reuben and the Jets van een jaar eerder, waarop Frank Zeppa en zijn Mothers of Invention jaren 50 doe op en rock'n'roll te ze nemen. En McCartney die heeft ten tijde van de Abbey Road-sessies zijn, uh, zijn schreeuwenzangstem. Uh, een beetje alla uh, Little Richard hier. Uh, ik denk bijvoorbeeld uh, Long Tell Sally. Bijvoorbeeld, hè? Daar hebben de Beatles ook een versie van gemaakt. Al via niet meer gebruikt. En uh, daarom komt hij een aantal uh, ochtenden vroeg naar de studio. Heh, gewoon, alle rust. Komt hij dat nummer een paar keer uh, zinnen en uh, zijn stem opbouwen voor de opname. En... Um, wij weten natuurlijk niet anders dat dan Come Together and Something... dat dat de enige van uh, every Road gehaalde Sinnel is. In Centraal-Amerika, Portugal en Japan... Uh, is het ook op Sinnel uh, verschenen, O'Darling. Oh, Allemaal uh, in gekorte versies uh, op, uh, op 7-inch. Toch? Ja, pik je gewoon even, pik je, pik je even mee. Uh, even kijken. En er is ook een uh, ja, 2019 mix... die is dan uh, door Giles, Giles Martin uh, gemaakt... En uh, die komt dan, waarschijnlijk ja, daar ga ik wel vanuit. Op uh, die nieuwe box Beatles en Oh Darling, ik ben weer veel te veel aan het lullen. Ik heb het door. Uh, Lisa Mary, 30 jaar geleden was dit in het samen met uh, Malcolm McLaren. Die Malcolm McLaren, die was, uh, oh, oh, ze praten het omheen. Die was, ook nog een keer uh, de manager van uh, de Sex Pistols. Samen met uh, de Bootsilla Orchestra. Shoot that arrow. Some fish jumping in your shirts. Mary. Ja! Malcolm McLaren en de Boozilla Orchestra. And uh, something in your shirt. 30 jaar geleden een. Uh, nou, toch wel een redelijk it. Inmiddels ook wel een, uh, een classic. Zowel in het commerciële als in het uh, alternatieve screed. Daarvoor de Beatles. En oh, darn Ja nog heel even hoor. Nog heel even over die Beatles. Want ik weet niet of je het gezien hebt. Ik heb het niet gezien, ik heb het later gehoord. Maar vorige week, uh, toen uh, was dat programma van uh, Johnny de Mol uh, weer begonnen. Hoe heet dat? Ik heb geen idee. Ik kijk het nooit, maar uh, in ieder geval, hij, hij ging op pad met, uh, met Edwin Evers. Ging Hij naar Liverpool. En zeg je Liverpool, zeg je natuurlijk de Beatles. Hè? Voetbal, maar ook de Beatles. En uh, op een gegeven moment uh, zitten ze in de auto en ze scheuren door de straten heen. En euh, nou echt, om nou te zeggen dat ze veilig aan het rijden waren, nee dat niet. Um, maar op een gegeven moment moeten ze dus keihard remmen, die, uh, die Johnny en Edwin. En op een gegeven moment zegt dus één van de twee, ik weet niet wie precies, maar één van de twee zegt... Um, Edwin Evers komt om, overlijdt voor huis John Lennon. Want ja, ze, ze reden in de straat waar John en Lennon woonde in dat huis. Maar toen las ik dus later... Dat echt voor dat huis is de moeder van John Lennon overleden. In een autocrash. En dat wisten die twee natuurlijk niet. En volgens mij nou nog steeds niet, maar. ...zijn van die, uh, van die toevalligheden. Goed, het is uh, Nieuw Music Friday. Nieuw muziek op vrijdag komt eruit. Uh, en er is enorm veel uh, verschenen... Zo, sowieso straks in, uh, in de Freaknacht tussen 12 en 2. Ook op deze zender. Dan uh, ook heel veel nieuwe muziek... ...van allerlei bandjes in Heler, Miles, Kane. Allemaal nieuwe dingen zijn er uh, verschenen. Maar deze, ja, die komt straks ook nog een keer voorbij. Maar ja, ik vind hem zo goed, ik doe hem gewoon... ...nou ook al uh, alvast een keertje. Het, uh, het gaat hier om uh, de editors... En uh, ja, ik vind dit een van de betere bands van uh, de laatste, nou we zullen zeggen, 10 15 jaar. Want ze blijven maar vernieuwen, ook weer op deze nieuwe zinol. Sinds vandaag officieel uit Editors, dit is Black Gold. Hello. Put your hand up if you're running scared. Choke my engine, it cannot be repaired. Our superheroes, well, where are they now? Put your foot down till the petrol runs out. De nieuwe single van de Britse band Editors. 27 juni 2020, dan komen ze ook naar Den Haag voor een open luchtconcert in het Zuiderpark. Dat doen ze naar aanleiding van een afgelopen donderdag aangekondigde Best Of album. Dat wordt ook Best Of. De begint op 13 september. En de Indie Band die trad vorig jaar in maart nog op in een uitverkocht Ziggo Dome. En even kijken, jij ja, dat beste off album dat uh, gaat Black Gold heten. Net zoals uh, deze nieuwe single dus. En op het album daar staan de, de 13 grootste hits van de band. Papillon bijvoorbeeld, uit The Hospital, Doors, Tunnel of Love. Dat is ook nu wel even doorgaan. Uh, Vanaf 25 oktober is dat verkrijgbaar. Elbow. Of Elbo? Nee, nee, niet Elbo. We hebben ook wel een nieuwe zin om. Maar nee, dit waren de, de editors. En Black Gold. Dit is lokale Lomo De omroep voor Gorle en Riel. Elbo, zegt u. Hoe komt hij erbij? Zometeen na het nieuws van 8 uur met Erik van Vliet. Een nieuwe reportage. Plaat Dit is het regio-nieuws. De gemeente Tilburg gaat op korte termijn het fietspad langs het Willemina kanaal richting Houtakker verbreden. Men gaat dan namelijk het tegelpad vervangen door een tweezijdig 3,5 meter breed fietspad, wel van rood asfalt. Dat gebeurt op het gedeelte bij de ophaalbrug bij de Torentjeshoeven. Tot aan de gemeentegrens met Oosterwijk. De werkzaamheden zullen ongeveer vier weken gaan duren en zijn gepland voor oktober en eind september. Ook de Raad van State heeft geen enkele aanwijzing gezien dat de toenmalige Heel Varenbeekse wethouder Piet Hesselmans een toezegging heeft gedaan aan Janus Verhagen over zijn illegale bouwsel. Het bouwsel zou staan aan de lage wal in het gebied Bakertand. Hij had toen toegezegd, volgens de berichten, dat het mocht blijven staan. Dit is de hoofdconclusie in een definitieve uitspraak over een handhavingszaak tegen Verhagen speciaal. Met de uitspraak is voor Goren de weg vrij om een aantal illegale bouwsels en gebouwen op de in de aan zijn buurman verkochte trein in Bakentan te gaan verwijderen. De uitspraak is wel een tegenvaller voor de nieuwe eigenaar van het perceel. Die had namelijk gehoopt om een aantal bouwsels te kunnen laten staan. En ook zou de waarde van het perceel daardoor gestegen zijn. Tot zover het regio nieuws. Ja, dankjewel Erik en uh, tot volgende uur. Even kijken, er staan hier twee man in de studio, twee man. Even kijken, eerst, uh, eerst jij met het rode petje zeg maar. En hoe laat begint jouw weekend Maarten? Uh, dat is uh, afgelopen uur al begonnen, om zeven uur, dus je bent te laat. En uh, jij, jij met het gele shirt. Maarten, wat ga je doen jongens? Ja, paasje draaien natuurlijk. The Music Corner Classic. Op maandagavond van... 10 tot 11. lokale op Gorelen, de omroep voor Gorelen en Rio met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgorelen.nl. Goedenavond. Dit is tot 9 uur. Het houdt, op, het houdt niet op met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe release. Hé hey, jongens, gaan we lekker big subpen! Of oh, Ever after now we're friends Wish upon a star if that might help ABC Eén van uh, de mooiste liedjes uit uh, de jaren 80. Het kwam uh, van het album The Lexicon of Love Wel een klassieker, stonden nog meer hits op Poison Arrow stond er ook op, Look of Love maar Dit was toch wel uh, veruit de mooiste van uh, het album uh, Laat staan van deze band ABC en uh, All of My Heart aan het uh, begin van het tweede uur. Het niet op, het is uh, vrijdagavond 6 september 2019. Het is inmiddels nou bijna 11 over 8. Het is officieel. Is, is, is dit dan officieel het allereerste weekend na de zomervakantie? He, zijn echt nou alle introweken en alle zomervakanties uh, voorbij? Ja, dan is dit het allereerste officiële weekend. Na de zomervakantie van 2019. Dus uh, het hangt niet op. Tot 10 uur vanavond. Wees welkom. En, uh, ja, hij komt, er weer aan, hij komt er weer aan. Nieuwe reportage van uh, De Platenzak. Um, ik was er gisteren weer. Ik heb even, uh, ja, even weer een uh, korte update uh, over uh, de, de Platenzak. Want er zijn zeker wel wat nieuwe releases. Niet zo groot als vorige week. Vorige week hadden we Tool, Lana Del Rey, Slow Show, um, Whitney. Nou, uh, nou, ook wel een paar aardige namen. Maar niet dat je denkt van. Zo, dit zullen baanbrekende albums gaan worden. voor uh, het jaar 2019. Um, ik neem het even wat mee door. Want uh, even kijken. De Demi-Araucana. Uh, ja, die heeft een nieuwe. Ook Bad for Lashes. Black Star Riders. Ilse Lanne, die heeft een nieuwe plaat. I Am Ook, Post Malone. Uh, Iggy Pop zelfs. dat is ook een epitje verschenen van uh, de alternatieve band. Squid Town Center heet dat. En uh, ja, voor de rest uh, nog meer, even vooruitblikken natuurlijk op het, uh, op het najaar, op de na van, uh, van 2019. Nieuwe reportage in uh, de Platenzaak, het is aflevering 100... 106, zie ik hier op mijn beeldscherm staan. Aflevering 106, nou welke datum was het? Vondag 5 september 2019 in de Platenzaak Sounds voor de nieuwe releases. Hoe uh, loopt de nieuwe tool? Ja, keihard, keihard. Hoeveel ja. heb je er verkocht uh, op het Ik denk nu al, uh, nou ja. Als je nagaat dat hij uh, dik over de 100 euro is, we hebben we er al meer dan 30 verkocht. Nou, dan Kijk, gaat wel lekker. dat is een uh, mooie omzet, yes, inderdaad, zeg maar. de eerste week. Ja, ja, ja. Mooie Om, opening. Omzet hè, geen winst hè, omzet. Ja, precies. Ja, uh, uh, ja. Nieuwe releases. Ja. Iggy Pop. Ja, saai. Ja, ik vind het ook niet meer zo. Uh, nee, uh, ver, ja. vergeleken met wat hij in de jaren 70 en zo deed uh, met Bowie en zo. Er dus zullen heel veel mensen zullen er heel blij van worden omdat ja. er, dat er weer een nieuwe plaat uit is. Maar... Hij ziet er een beetje uit als een, uh, als een Tarzan over de datum, hè? Met alle respect. Ja? Uh. Vind je niet? Nee. De Tarzan had het wel, ook zo ontbloot bovenlijven, lange haren en zo. Ja, ja, ja, ja, ja, Ik vind het wel. Ja. Um, uh, Bed voor lesjes dan in die pop uh, Singfor-achtig. Mooi. En hoe meer. Ilse Lange. Ilse Lange, Nederlands fabricaat. Ja. Jij ja. Ja, is Nederlander? <laughs> ja. ja, heel mooi Rootsalbum. Heel mooi. Ja, een beetje ja. terug naar de route, inderdaad. Uh, Post Malone. Ja, dat heb, die heb ik nog niet gehoord. Jij? Nee, uh, ook nog niet gehoord. Maar hebben ik weet wel dat nog, nog niet binnen over. Ik weet wel dat de single is geproduceerd door Kevin Parker. Oh. Dus die is, uh, die is best fraai. Ja. Oh. Dan hebben we nog Squid. Ja, die ken ik niet. Uh, um, dat is iets Heb ik een uh, paar weken geleden leren kennen. Kink, oh. Kink, die draait het af en toe alternatief uh, okay. bandje. Maar dat is een EP'tje wat wel gaat verschijnen. Dan ja. hebben we nog, uh, nog Volk. Ah okay. ja, ook hè. Uit Bergrijk. Uit Berg ook. Het komt echt in En, en hoeveel is dit inmiddels van ook, Want die gaan al een aantal jaren mee, maar ik heb geen ah, ja, idee. Vijfde of zo, denk ik. Het zou goed kunnen. Zoiets. Uh, en dan ja. nog Black Star Riders. Ja. Jij zei Fin Ik, ik dacht, heb ik vanochtend opgezocht, dus ik wist het ook nog niet. Uh, volgens mij zit een groot deel van Fin zit inderdaad is onder die naam verder gegaan. Ja. Another State of Grace. Zou ja, maar ik dacht, ik dacht eerder dat het meer van de Motley crew achtig gasten waren, maar hm. in ieder geval oude mannen zitten erin. Zou wel kunnen. Ja. En dan, de herfst heeft ze, langzamerhand zijn intrede gedaan, komt er nog een mooie herfstplaat uit. Adele. <lacht> <lacht> dan is het inmiddels winter, De <lacht> ja. oh, ja. enige waar jij naar oh, ja. uitkijkt, nee, ja. maar op Hoe... muzikaal gebied, het niet, muziek... op, niet op verkoopgebied. Uh, ik ik zit even te bedenken wat er nou of er nog iets leuks uitkomt, ja. Nee, ja. ja. Volgens mij die Bertini Howard van de Alabama Shakes. Die? Ja, die Goed is dat mooi, jij ja. Dat zegt. Die Single die. Uh, vergeten, die die komt uh, zo twee weken uit, toch? Volgens mij wel, ja. ja. En, uh, ja. en ja. Liam, ja. Liam Gallagher, ja. kijk ik ook wel naar uit. Ja. Ik ben meer van de Noël hoor. Ja, ik ook. Maar die komt dan nog met een paar EP's. Uh -huh. En uh, Sam Fender ook. En Michael Kiwanuka. Ja. Ja, Nuka young Nuka natuurlijk Nuka weer. Dat wordt natuurlijk ook wel een herfst. Daar wordt, een hele, wordt ook een hele grote, dat weet ik zeker. En, uh, en Nieuw, Young weer met een nieuwe. want we hebben, ieder, ieder jaar hebben wij een nieuwe niel Young uh, op, op de planning staan. -Nelis. Daar is ook inmiddels wel de zin al van uit. Weer met ja. de crazy horse. Ja, leuk. Crazy horses. Ja, tot Hij, nu. hij, hij doet nu heel raar. <laughs> dat weet ik. Gelukkig is radio. <laughs> ja. de radio. Het Two, two steps away from the county line. Just trying to keep my customers satisfied, satisfied. Mm -hmm. Deputy Sheriff said to me, Tell me what you come here for, boy. You better get your bags and flee. You're in trouble, boy, and now you're heading into war It's the same old story." Slander. Toeters, ach, dit is een van mijn allerfavoriete uh, favoriete liedjes van Simon en Garfunkel dan, hè. Keep the customers satisfied, die toeters, ach, het is fantastisch. Keep the customers satisfied, en zo is het maar net, hebben, ook bij de radio. Houd de klant tevreden, uh, want uh, ja, het, het, het, het is gewoon zo, hè, je vraagt de plaat aan, doe je heel makkelijk. 01354134. Uh, of via de Facebook, facebook.com slash materlog, en dan, uh, hè, dan, hè, Keep the customer satisfied, hou de klant tevreden. We draaien het gewoon, dus uh, kom maar door met je favoriete liedje. Daarvoor uh, de nieuwe synon van Lucas Nelson, Brummers of the Real. En uh, ook nog een klein beetje ledigdagen op de achtergrond. Die zeg ik erbij, die heeft geen credit gekregen, maar die is zeker er wel bij. We uh, hopen dat het dan nog een beetje gaat verkopen ofzo. Find Yourself. Ja, nog uh, wat uh, muzieknieuws. Want uh, Lizzo, die kennen we wel hè, inmiddels, Zanderes, die wilde stoppen met zinnen toen uh, niemand reageerde op uh, haar single. Truth Hurts, dat is uh, de single van Lizzo die dit jaar een grote hit werd. Uh, het werd al uitgebracht in 2017. En toen haar liedje destijds niet zo succesvol was, toen overwoog de Amerikaanse Zanderes te stoppen met optreden. In een in interview met uh, Elle vertelt Lizzo dat ze zich zo gedemotiveerd voelde. toen er nauwelijks reactie kwam op Truth Hurts. Dat ze de producent van het liedje een bericht stuurde waarin ze schreef dat ze overwoog haar carrière stop te zetten. Ik citeer, het uh, voelde alsof ik mijn muziek de wereld ingooide en niet eens iets minimaals teweegbracht. Zo uh, vertelt Lizzo, die uh, eigenlijk Melissa Jefferson heet. Ik wist het ook niet, Melissa Jefferson. Nog min muzieknieuws, want ja... Net al uh, heel kort behandeld uh, in uh, de reportage, hè? Ilse de Lamme, zij heeft een nieuwe plaat uit. Maar zij durft nog niet solo, solo zo zegt zij er dan hè, solo durft ze nog niet in het theater te gaan staan. Ondanks haar uh, alle successen natuurlijk. Um, ja, dat vertelt ze aan, uh, aan trouw. Hè? de Lanner die vertelt over onder meer haar ambities. Zij zegt, ik hoop dat ik me ooit comfortabel genoeg voel om me eentje met mijn gitaar een hele avond te vullen. Nu zou ik dat niet durven, daar is nog een, een weggetje te gaan voor mij. Het is geen must, maar wel een interessante zoektocht. Sandra heeft nog meer onzekerheden. Uh, ze zegt, met liedjes schrijven voel ik nog steeds de drang naar een klankbord. Hoewel ik zelf ook uh, wel kan beoordelen of een nummer goed is voel ik nog altijd een bepaalde onzekerheid... om een liedje helemaal zelf af te maken... zonder de mening te vragen van de mensen die me uh, ja, diebaar zijn. Daarom zoek ik nog steeds bevestiging. Misschien ook omdat mijn derde plaat uh, allemaal liedjes van mezelf stonden. Terugkijkend waren het niet de meest geweldige liedjes, maar goed. Hè. En uh, Tante Ricky, ja, hè, vast meegekregen. Tante Ricky, een icoon. Uh, zij stapt op als directeur van uh, de Zwarte Cross... En dat doet ze maar liefst uh, na 23 lange jaren. Even kijken. Oh, zo. Uh, zij zal haar uh, positie tijdens de editie van 2020 nog één keer vervullen. En dan gaat ze met pensioen. Dat uh, kon ik de, de festivalmascotte die eigenlijk Ricky Nijman heet. R Ricky Nijman, familie van Benny uh, dan. Uh, dat konden ze afgelopen dinsdag aan op haar 70ste verjaardag. En hoewel uh, Tante Rikkie mentaal nog in orde is, is vier dagen werk op het festival uh, te zwaar geworden voor haar. En uh, bij het naderen van haar uh, 70ste verjaardag begon ze uh, ook een beetje terug te kijken weet je wel, op, uh, op haar carrière als uh, eerste festivaldirectrice uh, van Nederland. En uh, zij zegt ook nog, tijdens mijn vakantie bleef ik ook maar praten over al die mooie momenten van de afgelopen 23 edities. En toen ik thuis kwam, toen wist ik het... Na de Zwarte Cross 2020, dan hand ik mijn draagstoel aan de wilgen. Alles, uh, Tante Rikkie. Um, even kijken, 23 edities dus. Het uh, is lang zeg, mascotte en boegbeeld van, uh, van het festival geweest. Tante Rikkie. Tijdens de Zwarte Cross, dan wordt ze op een, uh, een draagstoel rondgedragen, hè? weet je wel? Nou, ik ben er nooit nog nooit geweest, maar dat zie je dan altijd wel op die filmpjes en afbeelden. Ik, zo's. Geniaal om te zien. Het festival zal niet op zoek gaan naar een opvolger voor haar, maar omdat ze volgens de organisatie onvervangbaar is. Ja, zo is het wel, hè. zo is het wel. Tot zover het, uh, het muzieknieuws. Aangevraagd nou, op Jimmy Spikers, Arcade Fire, Everything Now. Gevra of, uh, aangevraagd, zo. aangevraagd door uh, Jimmy Spiker's Arcade Fire en Everything Now. En then... dan... Ja, de plaat van de week. Hier ja, is een nieuwe plaat van de week. Het gaat hier om een Amerikaanse band genaamd uh, uh, Seratones. Ze zijn al een tijdje bezig sinds 2013 uh, hebben het laatste tweede album uh, uitgebracht. En uh, ze maken een combinatie van rock Soul. Het is eigenlijk een, uh, een, uh, een, een mannenband met, uh, met vrouwelijke vocalen. En uh, ja, er staat één geweldig liedje op. En uh, dat is de plaat van de week: Sieratones. En got to get to know Ya. Wat een lekker liedje. En dat duurt maar twee minuten. Dus ik zou hem in principe gewoon nog een keer kunnen draaien. Sybertones, de plaat van de week. Got to get to know you, zo heet hij. En daarvoor... Ja, dat was eigenlijk ook wel een van de beste liedjes van de afgelopen tien jaar. Laten we eerlijk zijn. Arcade Fire, Everything Now. Het album zelf was wat minder. vergeleken met de, die vorige vier, maar goed. Uh, maar daar is het wel weer tijd voor. Een, uh, een liedje uit ergens de afgelopen tien jaar die uh, het afgelopen decennium hebben gemaakt, muzikaal. En uh, we gaan terug naar het jaar 2013. En ze gingen uh, een beetje een, uh, een uh, ja, andere kant op, want het waren toch wel uh, wilde jongens. Eh, lekker hard, harde, harde gitaarmuziek. En vanaf dit, nou eigenlijk bij de vorige albums was dat al wel wat minder inderdaad, maar bij deze was het, was het zo ongelooflijk goed. Een van de beste liedjes van de afgelopen tien jaar. En dan denk je, waar, waar, welke is het, welke is het? Arctic Monkeys. Dus maken maakte een van de betere nummers van de afgelopen tien jaar. Het decennium, De Tens. De, te, de Tenties, of hoe je het wil noemen. In de jaren tien klinkt dat eigenlijk nog het beste. Dat klinkt niet heel cool, maar... Van het album AM, je weet wel, Die Zwarte Hoes.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 I do But we could be together If you wanted to Do I wanna know If this feeling flows both ways I have see you We're sorta of hoping that you'd stay Do we both That well, the night,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 nieuws op Log Radio en Lokale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 sailor from the sea Brandy wears a braided chain made of finest silver from the north of Spain. A locket It always told the truth Lord, was an honest man And Brandy does her best To understand it <laughs> At night, when the bars close down Brandy walks through a silent town And loves a man who's not around She still can hear him say ja, dit is toch fantastisch. Hier word je toch blij van. Als je zulke liedjes op de radio hoort, dan weet je toch dat het weekend begonnen is. In Amerika werd het een, een, een nummer 1 hit, een dikke vette nummer 1 hit in uh, de Billboard Hot 100. En wat denk je in Nederland natuurlijk? Helemaal niks. Het kwam niet verder dan uh, van de tipperaden. Maar ook, behalve dat het een fantastisch nummer is, ook een prachtige tekst. Het gaat over een, uh, eigenlijk over een, een meisje, een barmeisje, Brandy in dit geval. En uh, Zij is een barmeisje in, uh, in een drukke havenstad, honderden schepen per dag bedient zij. En hoewel uh, eenzame zeilers uh, met haar vluchten, smacht ze naar iemand die haar al lang heeft verlaten. Omdat hij uh, beweerde dat uh, zijn leven, zijn liefde en zijn dame de zee waar hè? my love, my love, mijn leden is de zee. ach dat is toch prachtig, dat is toch romantiek ja voor die, voor die zeiler dan inderdaad For, voor dat uh, barmeisje voor, voor Brandy uh, niet zo uh, heel erg um, ik ben even kijken ja, ik ben aan het denken wat zal ik draaien um, ik, gewoon even een disco plaatje erin gooien, hè? even gewoon een disco plaatje Mocht jij nog iets leuks hebben, het kan gewoon. Nee, je denkt van, brandy your fine girl. Ik vond het helemaal geen fine girl. Ik vond het ook geen fijn plaatje. Dat kan, maar doe dan zelf even een suggestie. 013 of facebook.com slash Dit is Order One. And, uh, The Four Seasons en uh, Big Girls Don't Cry en dan moet ik toch wel even iets bekennen nou uh, ik had uh, namelijk nog nooit de films um, Grease en uh, Dirty Dancing uh, gekeken Um, en ik, als ik dat tegen andere mensen vertel dan uh, denken ze oh, oh wat erg, wat erg um, hè, want het zijn toch wel, uh, wel klassiekers die je eigenlijk ook als disc jockey zou moeten kennen die je toch een keer um, uh, zou moeten zien nou, nu kwam ik ze afgelopen week uh, of ja, na een tijdje terug kwam ik ze tegen 25 cent per stuk dus ik had die twee dvd's gekocht, ik heb ze ook allebei gekeken en um, Um, er staan dus ook ja, die, die films, ik, ik vind het niet zo heel bijzonder, hè. Het, is meer voor, het is echt van de vorige generatie, uh, die twee films uh, verhalen vind ik ook niet zo heel erg supersterk, maar de muziek is op zich wel leuk, en op um, weet je in allebei de films zit uh, ook uh, Frankie Valli He, want uh, Grease, um, nee, dat, dat had natuurlijk. Uh, Frankie Valley had, had natuurlijk een van de weinige liedjes. Uh, of in ieder geval goede liedjes. van die, uh, van die soundtrack. Die had ik voor nieuws van, uh, van 7 uur gedraaid. Uh, maar for, um, Dirty Dancing, dat speelde zich af in uh, 1963. En toen kwam dit. Ongeveer uit. Uh, nou, net ietsjes iets, iets eerder, een jaar eerder. Maar ook van Frankie Valley en uh, The Four Seasons. Big Girls Don't Cry. Dat zit helemaal uh, aan het uh, begin uh, van de film. Dus dat is wel, uh, is wel leuk. Nou goed. Um, even kijken, zo meteen. Um, tussen 9 en 10. All request. Dus uh, wil, wil je iets horen? Heb je een verzoekje? Ik zou zeggen: Kom maar door. Kom maar door. Dat is ook uh, 013-54-1344 of facebook.com slash materlog En dan van de 60s helemaal naar de 90s. Um, want dit is Hall. Uh, uh, Alternatief bandje uit de jaren negentig. Uh, nou, toch wel uh, redelijk stevig. Uh, met uh, op vocalen uh, Courtney Love. En Courtney Love, dat is nog ooit het vriendinnetje geweest van Kurt Cobain. Uh, nou ja, ik zat hem gewoon in. Hol, zo heet de band. En uh, Celebrity Skin. En dan daarna natuurlijk wil ik ook nog iets over zeggen. Oh, make me over. Even voor de duidelijkheid, ik, ik kijk ook goede films. Hè? Maar uh, gewoon die klassiekers, Ja, ik vind dat je, ik vind dat je toch die als discjockey toch gewoon minstens één keer uh, zou uh, gezien moeten hebben. Um, Hol dit dus, uh, Celebrity Skin, uh, met dus het vriendinnetje van, uh, van Kurt Cobain. Uh, tenminste, ik weet niet of ze dat uh, nog leuk vindt uh, tegenwoordig als ze dat zegt. Um, maar Courtney Love, en dat is leuk, Kurt Courtney. Je had ook, uh, ook een paar jaar geleden, had je um, Kurt Vaal. ...en Courtney Barnett. Dus ook een Kurt en Courtney. Uh, dus als ik Nirvana daarvoor had gedraaid... ...dan um, had ik natuurlijk ook die uh, ingestart. Maar dat is niet het geval. Um, dus, over films gesproken... Um, ...ik had beloofd dat ik ieder uur... ...een uh, liedje zou doen... Uh, ...van de soundtrack van... Uh, ...Once Upon a Time in Hollywood... En, uh, nou, dat lukt nog net zo voor het uh, nieuws van 9 uur Dat ik me daar uh, gewoon aan houd En dit is echt wel een van de allerbeste Die in die film zat En ik, ik dacht ja en ik zat in die film samen en ik dacht ja Echt die soundtrack die is te gek um, Neil Diamond zit er ook gewoon in Met Brother Love's Traveling Salvation Show Het is een hele mond vol Maar wat een waanzinnig nummer zit night And the leaves hanging down And the grass on the grass smelling sweet Sweat he walks in As black as coal and when he lifts his face every year in the place is on him Starting soft and slow what it's there for, Hallelujah. and when your heart is troubled, you gotta reach out your other hand, Hallelujah. reach it out to the man up there, cause Hallelujah. that's what he's there for. En de Brawler Lovers Travelling Salvation Show. Zometeen, laatste uurtje, het niet op. Maar nu eerst het keiharde wereldnieuws, Erik van Vliet. Dit is het Regio Nieuws. Met het nieuws van 9 uur. Een stuk akkerland naast het Bels lijntje in Riel wordt door de gemeente Goren omgebouwd tot een natuurgebied. De grond is ongeveer 5 hectare groot en het werd tot nu toe verhuurd voor akkerbouw. Ooit had Goren het in gedachten voor woningbouw, maar dat plan is al een tijdje van de baan. Dit jaar nog stond er gras op de 5 hectare grond, net achter het zandeind en langs het Belslijntje. Het gebied langs het fietspad staat al jaren op de provinciale natuurkaart als een ecologische verbindingszone die nog te ontwikkelen moet. Samen met de gemeente Tilburg wil Goorlen dat gaan uitbouwen. Voor het ombouwen van het stuk grond krijgt de gemeente ook weer subsidie van de provincie. De aanhouding van een man die voor overlast zorgde bij een winkel op het Koningsplein in Tilburg is afgelopen donderdag aardig uit de klauwen gelopen. De man in Tilburger van 48 jaar heeft zich namelijk hevig verzet en bedreigde ook een agent. Een vrouw van 31 die bij hem was belemmerde ook de aanhouding door het gezag. De medewerker van de winkel aan het Koningsplein verklaarde flink te zijn bedreigd en schakelde toen de politie in. Tot zover het regionieuws. nieuws Dankjewel Erik. Even kijken hoor. Maarten, ja. welk uh, liedje kunnen, wij... we je, kunnen we je nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven? De Steve Miller Band. Uw naam op deze plek. Vraag naar de mogelijkheden. Kijk op lokaleomroepgoorle.nl Zal ik doen. Serveer meteen de Een Oproep voor Gorle en Riol. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgoorle.nl. Goedenavond. Dit is tot Negen uur. Het houdt niet op. Niet op. Met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe release. Het houdt niet op. <laughs> uh -huh. Ja, nog even één keertje dat intro hoor. Want dat leek natuurlijk ergens op hè, ja. dat ze zeker niet zelf bedacht. Zeker niet zelf bedacht, die Steve Miller. Had ja, hij gejat, gejat. Heeft hij later ook wel eerlijk toegegeven, maar ja, hé, hey, luister eens hiernaar. Ja, natuurlijk, hier kwam het vandaan. Dit kwam een heel paar jaar eerder uit. Free and all right now.